6 uur. The Oreshonal. Freddy Fontaine. De regering van Zuid-Soedan heeft een staakt-het-vuren afgekondigd, dat meldde de minister van Buitenlandse Zaken van Ethiopië na topoverleg met een aantal buurlanden. Welkom the commitment by the government of the Republic of South Sudan to an immediate cessation of hostilities and called upon Dr. Riek Machar and other parties to make similar ja, de buurlanden roepen rebellen Leida Machar dus op... om het voorbeeld van de regering te volgen. Machar was er niet bij bij het overleg. De regering heeft het staakt het vuren eenzijdig afgekondigd. President Kier van zuid soedan beschuldigde Machar er vorige week van... dat hij een staatsgreep wilde plegen. Sindsdien gaan aanhangers van de politici elkaar te lijf. Er zijn honderden doden gevallen brandweerpersoneel heeft nog net zo vaak te maken met geweld als drie jaar geleden. Ondanks beloftes voor verbetering en maatregelen. De vakvereniging van brandweervrijwilligers maakt zich dan ook zorgen om de jaarwisseling. Uit een steekproef van de NOS blijkt dat ruim de helft van de mensen bij de vrijwillige brandweer ooit te maken heeft gehad met geweld. Er zijn weerbaarheidstrainingen beloofd, maar daar is nog niets van terechtgekomen, zegt de vakvereniging voor brandweervrijwilligers. Er zijn tien corruptie getraind. ...om geweld te herkennen en er op goede manier mee om te gaan. Dat was een groot succes. Er zijn er namelijk nou twee opleidingen als pilot... ...voor uh, basisbrandweermensen en voor leidinggevenden zijn er geweest. En uh, ja, daarna is het uh, in de molen terechtgekomen. Te en het goed is, uh, komt het in de opleiding. Maar dat is nog niet zoveel. Werkgevers zouden dat regelen, maar dat hebben ze niet gedaan, zegt de vakvereniging. In Nederland zijn zo'n 22.000 brandweervrijwilligers actief. Het Syrische leger heeft zeker 60 rebellen gedood. Ze werden ten noorden van Damascus in een berggebied in een hinderlaag gelokt... zegt de Mensenrechtenorganisatie. Met de aanval zet het leger van president Assad het offensief tegen de rebellen voort. Eerder deze week werd de luchtmacht ingezet in Aleppo. Toen kwamen honderden mensen om het leven, onder wie veel burgers... Voor verschillende musea was 2013 een recordjaar. Dat kwam onder meer door heropeningen. Koploper is het Rijksmuseum in Amsterdam. Het ging in april na een lange verbouwing weer open. En er zijn ruim 2 miljoen bezoekers geweest. Ook het Bonnefantenmuseum in Maastricht en het Rensmuseum in Assen... kregen dit jaar flink veel meer bezoekers. Dat vertelt directeur Weide van de Nederlandse Museumvereniging. En eigenlijk is dat het zoveelste jaar op rij... dat er nieuwe museumgebouwen worden geopend... En dat trekt gewoon het publiek aan. Mensen willen daar graag uh, naartoe. Het zijn ook fijne gebouwen om uh, naar terug te komen. Dus het is niet alleen maar uh, één bezoekje en dan is het over. En verder is er een, uh, een fantastisch uh, tentoonstellingsprogramma. Het Stedelijk Museum heeft met 700.000 bezoekers zijn eigen record gebroken. Het museum in Amsterdam ging in september vorig jaar weer open. Teun Gauthier stopt als directeur van Opinieweekblad De Groene Amsterdammer. Volgens een persbericht vertrekt hij omdat er een verschil van inzicht is over de publicatie van een boek van Edwin de Roy van Zuiderwijn. Vorig jaar had Gautier een lening van 17.000 euro verstrekt aan een initiatief dat moest leiden tot publicatie van dat boek. Het bestuur van de Groene Amsterdammer werd daar pas vorige week over geïnformeerd. De redactionele onafhankelijkheid en de integriteit van het blad zijn daarmee in het geding. En dat is voor het bestuur onacceptabel en ook voor de redactie staat in het persbericht. Het treinverkeer rond Antwerpen was de hele middag ontregeld... vanwege een bommelding. Station Antwerpen Centraal was een paar uur ontruimd... maar werd rond kwart over twee weer vrijgegeven. De Belgische treinen en de Thalys-treinen op het traject Parijs-Amsterdam... liepen door de bommelding tot twee uur vertraging op. Inmiddels rijden veel treinen weer op tijd. Het weer. De wind neemt langzaam af. Het blijft bewolkt en regenachtig. Vannacht ligt de temperatuur tussen de 6 en de 8 graden. Morgen eerst flink wat regen. In de middag wordt het droger. Dan is er voornamelijk nog aan de kust af en toe een bui. En dan wordt het 8 tot 10 graden. Zij van hierna staat werkelijk dag en nacht voor hem klaar. Sinds zij er is, komt hij vaker buiten.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 Met Lucella Carrasso en Robert Meder. Vijf over zes is het. Straks schakelen we met Istanbul... waar een grote demonstratie wordt verwacht tegen de regering. Een uitzending met nieuws en sport. Want de tweede dag van ons Olympisch kwalificatieternooi is bezig. De, 500 meter, de eerste 500 meter van de mannen die, uh, hebben we erop zitten. Zometeen deel 2. Dat wordt een spektakel over een kleine uur en een kwartier. Maar de vrouwen rijden nu hun rondjes op de drie kilometer. Sebastian. En er hebben we een rit gehad en die werd gewonnen door Janneke Ensing. Een dame die het schaatsen met het wielrennen combineert... kwam net niet tot een persoonlijk record. 4.09.91 was de winnende tijd uit die eerste rit. En in de tweede rit kijk ik naar Lisa van der Geest en Elma de Vries. Zijn beide na een kilometer een dikke seconde langzamer... dan het schema van Janneke Ensing uit die eerste rit. Dus zij kwam tot 4.09.91. Sebastian Timmerman, het uh, zou een massademonstratie moeten worden op het Taksimplein in Istanbul vanavond, tegen de regering dus van de Turkse premier Erdogan. Maar vooralsnog, uh, Kees Van Dam, jij bent daar. Uh, begrijp ik dat weinig mensen zich nog laten zien op het plein? Ja, nou terwijl je dit zegt, uh, komt nu de eerste groep betogers het uh, plein op. Er is al in een van de zijstraten, is het al tot een confrontatie gekomen, waarbij de ME traaggas heeft ingezet. Maar ondanks uh, al dat machtsvertoon zijn er toch een paar honderd vertogers nu het plein opgekomen. Scanderend, zwaaiend met de Turkse vlag. Scanderend leuzen als uh, de regering treedt af. En er is overal uh, corruptie. En mee erop af, helmen op, uh, stok in aanslag en het, uh, het gaat nu beginnen en het uh, nou, zal snel duidelijk worden of het, uh, of het vreedzaam blijft of niet. Ja, want Erdogan die, uh, die heeft er weinig trek in dat dit een uh, succesvolle demonstratie wordt... Ja, die vindt het een grote belediging van, van, de, zijn, van zijn premierschap. Hij heeft dit land natuurlijk uit, uit, uit de groot geholpen. Hè. Een jaar of zeven, acht geleden hadden we hier inflatiecijfers... die er niet omlogen, krimpende economie. Dat is allemaal veranderd. Steeds meer Turken profiteren van die economische groei... maar tegelijkertijd... Ook veel kritiek op Erdogan omdat hij een hele autoritaire regeerstijl heeft. het duldt absoluut geen kritiek. En ja, de mensen die als het ware profiteren van, van die economische groei... die zeggen nu van ja, er moet ook gewoon naar ons geluisterd worden... en, en wij vinden dat corruptie niet kan in dit land... En dat willen we laten horen. En dat, ja, dat die stem uh, moet ook uh, ge ge geërbidigd worden door de, door de regering. En gaat het puur om corruptie, waar uh, het kabinet of het afgetreden kabinet van uh, Erdogan mee in verband wordt gebracht? Of zit er ook nog wel meer achter, denk je? Ja, er zit wel meer achter. Kijk, corruptie was wel echt een van de grote punten waar Erdogan uh, destijds mee aan de macht is uh, gekomen. Uh, politiek, corruptie, daar moest een einde aan worden gemaakt. Uh, en wat de demonstranten nu zeggen, en er wordt nu geklapt. Ik weet niet of je dat kunt horen vanaf de terrassen uh, om het heen. worden de betogers uh, aangemoedigd als het ware door iedereen die daar zit. Dat gebeurde een paar maanden geleden in de zomer ook. Uh, het gaat meer dan om corruptie alleen. Het is de, het hele uh, bewind van Erdogan. waarvan de betogers zeggen dat, is, dat zijn we spuugzat, dat moet gaan veranderen. En er is. Aan de ene kant zijn er betogers die zeggen: uh, we gaan nu doorzetten. Anderen zeggen: laten we ons niet provoceren. Laten we uitkijken dat het niet uit de hand loopt. Laten we ook vooral wachten op de verkiezingen in maart. Om dan de partij van Erdogan, dat zijn gemeenteraadsverkiezingen, af te straffen. Te beginnen in Istanbul. Kees van Dam vanuit Istanbul, dankjewel. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan horen we dat graag van jou. We zijn er in ieder geval met dit Radio 1-journaal tot 8 uur vanavond. De verkoop van vuurwerk is in België dit jaar gehalveerd. Dat komt doordat steeds meer Vlaamse steden het afsteken van vuurwerk verbieden. Wie het toch doet, riskeert een forse boete. Correspondent Joris van Poppel was in Antwerpen. Dit is de Feton, dat is een kometenbas, 56 shots. In de kleine vuurwerkbunker van Gert Bayens, Vuurwerkhandelaar in Antwerpen, er liggen wat rotjes, vuurpijlen. Dit zijn dan bijvoorbeeld fonteinen. Dat is een, een vulkaaneffect dat je daarmee uh, creëert. Is die ook verboden? Uh, alle vuurwerk is verboden. Antwerpen heeft sinds vorig jaar een vuurwerkverbod. De stad organiseert met oud en nieuw zelf een groot professioneel vuurwerk boven de schelden. Particulieren mogen niets meer afsteken. Geen pijltje, geen rotje. Bij vuurwerkhandel Bains hebben ze dat geweten. Wel, vorig jaar is het dus de eerste keer uh, nieuws geweest uh, dat dus, uh, het vuurwerk verboden is in Antwerpen. En ja, sindsdien uh, hebben wij onze verkoop uh, zien dalen met zeker uh, 60-70%. Maar u verkoopt het toch nog allemaal wel? Ja, tuurlijk. Ik, ik, ik heb geen verbod gekregen op verkoop van vuurwerk. Er is een groot verschil. Uh, het is niet verboden om vuurwerk te verkopen. Het is wel verboden aan de klanten om het in Antwerpen te gebruiken. Maar gaat je buiten Antwerpen, Aartselaar of nog verder door, dan is het weer toegelaten. Dus dat is het verschil. Het Antwerpse vuurwerkverbod bestaat sinds vorig jaar. Wie zich er niet aan houdt riskeert een boete van maar liefst 250 euro. Het politiereglement in Antwerpen is heel duidelijk. En dat reglement dat zegt dat je geen vuurwerk op zak mag hebben. Je mag ook geen aanstalten maken om het aan te steken tijdens de eindjaarsperiode. Veerle de Vries van de Antwerpse politie. Ook gedurende het ganse jaar geldt het verbod op vuurwerk tenzij je toestemming hebt van de burgemeester. Dus die winkels die mogen het toch wel verkopen, maar je mag het eigenlijk niet mee op straat. Het politiereglement is heel duidelijk. Je mag het niet op zak hebben en je mag het ook niet afsteken. Maar er zijn heel veel mensen op straat, heel veel mensen die misschien een rotje of een vuurpijl afsteken. Dat is toch nauwelijks te doen om die allemaal een boete te geven? Wel, uiteraard, we houden een oogje in het zeil daar waar we kunnen. Uh, dus ja, er zal ook wel politie uh, op de straten in Antwerpen rondlopen. Zowel in uniform, maar ook in burger. Dus die zie je ook niet altijd en iedereen houdt gewoon mee een oogje in het zeil. Maar de vuurwerkhandel is creatief. Gert Baens probeert te redden wat er te redden valt in zijn winkel. Wie vuurwerk koopt moet een verklaring ondertekenen. Bovenvernoemde klant verklaart bij deze dat het bij huis Baens gekochte vuurwerk niet bestemd is om in de stad Antwerpen af te steken. Met deze verklaring zijn de mensen uh, vrijgesteld van boetes natuurlijk. Want de boete gaat over het uh, al dan niet afsteken van vuurwerk in Antwerpen. En bij deze verklaring uh, kunnen ze dus perfect uh, vuurwerk komen kopen. Ik zie niet veel klanten hier die vuurwerk kopen. Ja, dat klopt. Dus uh, het is zelfs zover dat we eigenlijk uh, poppertjes, knalerwtjes voor op de grond te gooien. En trekbommetjes, dat we dat dus gewoon niet meer uh, kunnen verkopen. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is onzin natuurlijk. Hè. Uh, uh, een trekbommetje of een poppertje, wat kan dat kwaad? Daar doe, doe je niemand pijn mee. Er uh, kunnen ook geen ongelukken mee gebeuren. Maar toch uh, is dat blijkbaar in één keer verboden, ja. Niet alleen in Antwerpen, maar in steeds meer Vlaamse steden. Sint-Niklaas-Lier is vuurwerk afsteken dit jaar volledig verboden. De totale vuurwerkverkoop in België is dus bijna gehalveerd dit jaar. Alleen vuurwerkhandelaren in de grensstreek zeggen dat zij er geen last van hebben. Omdat de Nederlandse klanten het verlies ruimschoots compenseren. We gaan naar Tia. Sebastiaan Timmerman kijkt naar de drie kilometer bij de dames. De kwalificatie voor Sochi's. Bas... Diana Valkenburg in de baan. Doet het goed op weg naar de bel. Het vraagteken was groot. Wat is er nou aan de hand met Diana Valkenburg? Na de NK afstanden. Jak Ory wist het niet. Ze wist het zelf niet. De testen gingen allemaal goed, maar de prestaties waren zo slecht. Maar nu met 3.31.17 gaat ze de laatste ronde in. Voor de eerste keer een 32-er rijdt ze toch tot deze ronde. Een hele aardige, goede 5, of 3 kilometer wedstrijd waar de snelste tijd op naam staat van marathonrijdster Lisa van de Geest. 4.07.43 lijkt Valkenburg rond de 4-0-5 terecht te gaan komen. Ja, en dan wordt het de vraag, is 4-0-5 genoeg om naar de Olympische Spelen te mogen? Knot zich door de laatste buitenbocht heen. Diana Valkenburg op weg naar de streep. Wordt het inderdaad 4-0-5? Of komt ze daar nog net boven? Of misschien wel onder? Want ze komt er zelfs nog onder. 4-0-4, 98. Dit leek tenminste ergens weer op voor Diana Valkenburg. 4-0-7-0-7 is de voorlopig tweede tijd voor haar tegenstandster in deze rit. Dat was Carlijn Achterreekte. Die rijdt trouwens een persoonlijk record daarmee. Maar 4 0 4,98 voor Diana Valkenburg. Dat is uh, haar tweede tijd ooit gereden hier in Tiof. Dus zoals ik al zei, dit was tenminste eindelijk weer eens een goede drie kilometer van Valkenburg. Maar ja, of het goed genoeg is om bij de top drie te eindigen, dat wordt lang wachten voor uh, Diana Valkenburg uit Zuid-Holland. Jack-Jan Leeuwang, oud sprinter, zit in de studio mee te kijken. Uh, gefascineerd. Zag ik je kijken naar Valkenburg? Uh, ja, wat vind je vind van nou die? ja, goed, kijk. Ze heeft nog niet zoveel laten zien. Dat, dat, dat zegt uh, Sebastian ook al. En dat is ook gewoon zo. Ze heeft volgens mij ook geen wildcups gereden nog. Alles heeft ze. De hele voorbereiding heeft ze in Europa gedaan. En dan, uh, met alles ben, met ik, dan ben ik om hier te pieken. Ja, terwijl ze vorig jaar ontzettend goed reed. En uh, ze heeft hele goede drie kilometer gereden en goede allround, all-round toernooien vorig jaar. En uh, nou ja, goed. ze heeft gewoon een hele goede rit gereden, heel sterk. Voor Heerenveen is het een hele goede tijd. En, uh, nou, ik, ik ben benieuwd hoor, wie, er, uh, wie ja. er onder komt. Pien Keulstra, wat een naam voor een schaatser. En uh, Karin Kleibeuker ze in, in de laatste rit voor dit wel. De vierde rit. Ja, Pien Kulstra, ook een vrouw met een verhaal. He. is trouwens ploeggenoten van Diana Valkenburg. Rijdt ook in dat uh, fel groene pak van Activia. Twee jaar geleden was het alweer. Enke he, afstanden 2012 zeg maar. Dat zij uh, Nederlands werd Op de drie en de vijf kilometer. En daarna sloeg het noodlot eigenlijk toe. Ze uh, reed voor Jong Oranje. Moest verhuizen naar Heerenveen. Daar voelde ze zich helemaal niet lekker. Ze had heimwee naar Boekelo waar ze vandaan komt naar haar familie. Dat had de weerslag op de lichaam. Ze was er uiteindelijk een heel seizoen uit met allerlei lichamelijke problemen. Markeert in de ploeg van Jack Ory weer terug. Rijdt tegen Karin Kleibeuker, Een vrouw die weet hoe het is om op de Olympische Spelen te mogen rijden. Want uh, zij plaatste zich in 2006 voor de Spelen van Terrein op de 5 kilometer. Maar daar kwam ze niet goed uit. De verf werd ze slechts tiende. En ik kan me nog herinneren dat ze toen in tranen stond na haar race uh, in de mixzone haar verhaal te doen. Op de baan ligt Beuker, die tegenwoordig trouwens goed acteert in de marathonwereld. Rijdt daar hele goede wedstrijden. Maar nog altijd op de lange baan ook goed is. Want ze werd tweede bij de enkele afstand op de 5 kilometer. Op de baan ligt Kleibeuker voor. In 1.2351 na de eerste 1000 meter. Ligt ze dus voor ten opzichte van de jonge Piep, Kuls, Piep Kulstra. Die is 20 jaar. Kleibeuker is 15 jaar ouder. 35 jaar. Maar het verschil is dus maar heel klein op de baan. Kleibeuker wel ietsje langzamere fractie zojuist. Dan Diana Valkenburg. Die in deze fase van haar 3 kilometer met nog 400 te gaan. Nog rondetijden liet zien van 31.8 en zelfs nog een versnelling op naar 31.5. 31.8. Kijk, dat is dezelfde rondetijd voor Karin Kleibeuker. In deze ronde tussen de 1000 en de 1400 meter betekent dat het verschil stabiel blijft op 29 honderdste van een seconde achterstand in het nadeel dus van Karin Kleibeuker Die een voorsprong heeft op de baan te van uh, zo'n meter of 15 naar Pien Kulstra toe. Dat verschil gaat nu minder worden. Want Kulstra rijdt in de binnenbocht. En de supergeconcentreerde... want we kunnen eventjes via de monitor in haar ogen kijken. Supergeconcentreerde Karin Kleibeuker in de buitenbaan. Blijft ondanks die buitenbaan Pien Kulstra voor. Met nog drie ronden te rijden op deze drie kilometer. 2, 28, 04, 32, 6. Oei, oei, oei. Daar geeft ze dan veel tijd toe. Want dit was die ronde waarin Valkenburg versnelde. Van 31, 8 naar 31. 35, en zo lijkt Valkenburg zich geen zorgen te hoeven maken... dat uh, Pien Kulstra of Karin Kleibeuker in de buurt ga komen, va, gaat komen van haar 4 0 4, 98 Zou trouwens voor beide dames een tik persoonlijk record betekenen... als ze die tijd van Diana Valkenburg gaan verbeteren. Dus wat dat betreft ziet het er goed uit voor Valkenburg. Die zal als uh, leidster de dwel wel ingaan. Want Karin Kleibeuker rijdt de ronde nu 32-9. Verliest weer drie tienden van een seconde. 3-0-0-96 de doorkomstijd. Het verschil is is al bijna 2,5 seconden in het nadeel van de dame in het rode pak. Rijdt dus voor MKB MKB6 de marathonwedstrijden. Er was dit seizoen al winnares van één marathon. Dat was in Den Haag. En is ook een dame die zeker één van de favorieten is voor de NK op de marathon. Op 5 januari voorseizoen werd ze tweede op het NK in Utrecht. Daar moet ze wellicht haar pijl op gaan richten. Maar hij is natuurlijk nog op de 5 kilometer bij dit OKT. Maar op de 3 kilometer zal een Olympisch startbewijs er niet in zitten. Ze gaat de laatste ronde in. Iso fors langzamer. Niet alleen naar Valkenburg, maar ook dan achter en Van de Geest. Die tweede en derde staan achter Valkenburg. Kruist nu achter Pien Kulstra langs. Nipt achter de jonge Pien Kulstra langs. Een dame dus voor de toekomst. Maar de weg terug richting de top is hard en zwaar voor Pien Kulstra. En ze is nog niet de Pien Kulstra, Hoeft ook nog niet van twee jaar geleden. Maar ze heeft uh, nog tijd genoeg om daaraan te werken bij jac Ori in de ploeg. De ritwinst gaat naar in kleibeuken. Maar de tijd van uh, uh, Valkenburg die 4-0-4, 98, blijft buiten de vierde tijd inderdaad tot nu toe voor Kleiberker in 4-0-8 rond. Dat is wel net een persoonlijk record voor haar. 4-0-9, 55 is ook een klein persoonlijk record voor Pien Kulstra. Maar geen bedreiging voor Diana Valkenburg. Die staat met 4-0-4, 98 bovenaan als de verzorgd gaat worden. Achterreek de tweede en Lisa van der Geest de derde. Na dit wel. Eerst Yvonne Nauta tegen Linda de Vries. Daarna Marije Joling tegen Anouk van der Weide. Dan Jorien Temors tegen Jorin Voorhuis. En in de laatste rit de Olympi van Turijn op de drie kilometer, Irene Wust in het duel met Antoinette de Jong. En dat begint iets na half zeven. In de tussentijd eh, politiek in het Radio 1-journaal. 2013 was politiek een roerig jaar voor het kabinet natuurlijk... maar ook voor oppositiepartij PVV. De Partij van Wilders moest de plek van grootste oppositiepartij... afstaan aan de SP... Het zit, uh, Wilders uh, zit daar niet mee, zegt hij. Hij werkt toe naar de verkiezingen van volgend jaar. De verkiezingen voor het Europees Parlement. En die zullen een aardverschuiving in de Nederlandse politiek veroorzaken, voorspelt hij. Michiel Breedveld praat met hem. Ik zie u altijd uh, met een versnelde pas lopen. Ik vraag dat ook een beetje omdat uh, zeg maar in alle Publiciteit over uw partij, de PVV, de lekkere mails uit, stukken uit... ontstaat een beetje het beeld van een partijleider, u... die altijd controle houdt. Is dat zo? Nee, kijk, dat is niet zo, maar um, ik heb ook niet zoveel met dat beeld. We hebben inderdaad de pech dat er, uh, als dat mensen ja, niet meer tot de fractie behoren... of oud-PVV'ers... Ja, dat die dat naar de pers brengen... dat verdient allemaal niet de schoonheidsprijs. Maar weet u, ik lig er niet wakker van. En de mensen in het land waarvoor ik het hier allemaal doe... liggen daar ook niet wakker van. Stevig leiderschap, schaamt u zich niet voor. Maar een andere bewoording is... secte-acte-achtige sfeer. En dat ja. is heel wat anders. Zeker is dat anders. Daarom is dat ook onzin. Dat is niet zo, we hebben niets met een secte te maken, kom op zeg. Maar wel stevig leiderschap, ja, inderdaad. En dat zal ook zo blijven. Daar ben ik ook trots op. Ik denk ook dat het bij de politiek hoort. Ingrijpende beslissingen nemen we als, als totaal in een fractievergadering. Doe ik niet alleen, doen we het met z'n allen. Maar ik ben wel politiek leider, lijsttrekker, fractievoorzitter. Ja, dus dat ik wat extra's in die pap te brokkelen heb... ja, um, iedere vakvoorzitter uh, die dat uh, ontkent, uh, die moet u uh, niet geloven. Daar moet je ook niet bang voor zijn om dat toe te geven. En uh, dat je af en toe streng moet zijn, dat is uh, alleen maar goed. Wat mij zelf verbaasd heeft, kijk, van Hero Brinkman... Uh, is altijd iemand geweest die loslippig is geweest, heel zelfstandig. Zo zou je misschien minder verbaasd kunnen zijn... dat hij uiteindelijk uh, zijn knopen telt en uh, met veel bombari weggaat. Uh, Hernandez Kortenhoeven was een grotere verrassing stonden niet bekend als mensen die niet loyaal zouden zijn. Uh, maar Louis Bontes, toch door velen, uh, ook door mij, beschouwd als een, een van de intimi. Uh, dicht bij u. Dicht bij de kern, vechtend voor nou ja, waar de PVV voor staat. Hoe kan het toch dat het juist met hem verkeerd is gegaan? Was het toch een buitenstaander? Was het niet, hebben wij ons vergist? Het zijn de uw woorden, niet de mijne. Ik ga over mijn antwoorden. En ik ga allemaal die mensen die ja, met problemen wel of niet zijn gegaan... Um, ga ik allemaal niet bij commentaar. Ik zit in de politiek om iets voor Nederland te betekenen. Om daar iets voor te doen. We hebben een belangrijk jaar gehad. En ja, die rimpelingen um, in de zee of hoe je het noemen wil. Um, het zal de geschiedenisboekjes niet halen. Het interesseert de kiezer helemaal niks. En het interesseert mij uiteindelijk nog minder. Ik ben bezig met vandaag. Ik ben bezig met morgen. En ik kijk niet terug uh, naar achteren. Althans niet over dit soort zaken. Goed, overmorgen dan. Een aardverschuiving met de Europese verkiezingen, maar daarvoor hebben we nog een andere verkiezing. En u heeft daarvoor gekozen om niet mee te doen in meer gemeentes dan Den Haag en Almere. Waarom niet? Ik denk dat wat wij nu volgend jaar gaan doen, dat we opnieuw gaan voor de Europese verkiezingen. Veruit de belangrijkste verkiezingen voor mijn partij volgend jaar. Dat we beperkt meedoen aan twee gemeenteraden waar we eerder mee deden. Dat we ons al voorbereiden op de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Eerste Kamer die in de jaren erop zullen volgen, dat hebben wij onze handen aan vol. Je zou ook kunnen zeggen, uh, ik wil niet het risico op nog meer gedoe. Dat is een negatieve benadering. Nou, dit, ik denk dat allebei waar is. Ik denk dat waar is wat ik zeg. Ik denk ook waar is dat wat u zegt. Als ik zeg, we zijn er nog niet klaar voor, betekent dat... Uh, dat we gewoon, als wij meedoen in uh, politieke organen... Dat we zeker weten dat we ook daar niet alleen de goede mensen voor hebben... maar de goede programma's voor hebben. Dat we daar ook heel veel tijd en energie in kunnen investeren. Omdat wij geen een, een partij hebben zoals andere partijen met 6000 vrijwilligers en een miljoenen subsidie uit de staatsruif. Kunnen we dat allemaal niet doen? Zullen we dat in mindere mate moeten doen? Dan moeten we keuzes maken. En ik denk dat de keuzes voor beperkt mede- en gemeenteraden... ik hoop dat we over een aantal jaren, over vier jaar... meer en meer gemeentes mee zullen doen. Dat is wel ook waar ik naar streef. En vooral ook de, ja, de denk ik, de historische verkiezingen 2014... wordt, hoe belangrijk de gemeenteraadsverkiezingen ook zijn... wordt het jaar van de revolutie in Europa als het gaat om uh, de Europese verkiezingen. En dat, dat... Kijk, dit is weer mooi, hè? altijd de overtreffende trap. Want eerst was het aardverschuiving. Ja, het wordt een revolutie. Het wordt een revolutie? Absoluut. Oké, okay, en daarvoor heeft u een belangrijke keuze gemaakt. Uh, om daar ook maximaal effect te sorteren, heeft u gezegd van... ik ga samenwerken met partijen als Front Nationaal, de FPE, Lega Noord en Vlaams Belang. Je ja, bent in het geweest om die samenwerking te vieren. Waarom juist deze partijen? Wij hebben met die partijen meer gemeenschappelijk... dan met alle andere partijen in het Nederlandse parlement. Dan zouden we natuurlijk gek zijn om niet voor onze kiezer voor elkaar te krijgen... dat we, eh, nogmaals, in een revolutie volgend jaar... zorgen dat die eh, dikke, vette, volgevreten, eurofielen in Europa... die alleen maar veel geld van ons verdienen... die zorgen dat we niet meer de baas zijn over ons eigen geld... ons eigen land, onze eigen grenzen, onze eigen wetten... Ja, dat we die een toontje of honderd laten... Laten zingen. Um, nou heeft u eerder gezegd... dat vergelijkingen met Front Nationaal demoniserend zijn. Um, en u zegt hier letterlijk in het parool bijvoorbeeld... ik heb er echt last van dat ik in die hoek van extreem rechts word gedrukt. Vergelijkingen met Le Pen en dat soort mensen, vreselijk. Ja, dat was in de tijd... ik hoop dat u het zou ver zijn ook voor uw 2007. kijkers. Als u die, zeker, dat was dus in de tijd van het oude leiderschap. Inmiddels heeft mevrouw Le Pen um, de leiderschap van haar vader overgenomen. Zij heeft zich tegen de voortzetting van de lijn van haar vader. Dat was haar belangrijkste verkiezingspunt. En ze heeft dat gewonnen. En je ziet ook dat de partij, onder leiding van Marine Le Pen... enorm is gegroeid in de populariteit. En nu, in Frankrijk, ik zei het al, althans als je de opiniepeilingen mag geloven... net als de PVV, de grootste partij van Frankrijk is. Mevrouw Le Pen zou de volgende president van de Franse Republiek kunnen worden. Ja, maar het is zo van het ene uiterste in het andere uiterste laat staan dat uh, uh, Jean-Marie Le Pen, de, de oprichter... Uh, nog steeds erevoorzitter is. Ik bedoel, Hij is niet weg. Hij heeft het niet meer te vertellen binnen die partij. Er is één baas in die partij. Misschien vindt hij ook dat uh, zij uh, iets te streng is met haar leiderschap. Maar het voordeel is wel dat ze het voor het zeggen heeft in die partij... dat ze een andere koers is gaan varen. Ik heb mevrouw De Pen hier ook mogen ontvangen in het Nederlands parlement. En het, het was misschien wel een van de hoogtepunten van het jaar. Het was een zeer charismatische vrouw, een hele verstandige vrouw. Geen greintje racisme, xenofobie of antisemitisme zat erin. En ja, ik verheug me echt enorm op de samenwerking met partijen als Front Nationaal. Nee, dat was ook zichtbaar. Ik heb u nog nooit zo zien lachen als op die dag. Uh, dus dat was, dat was zichtbaar. Constant Kusters van de Nederlandse Volksunie zegt... het rechtsradicale gedachtegoed is zo langzamerhand normaal aan het worden. Geaccepteerd. We schuiven op naar Wilders. Wilders schuift op naar ons. Wij zijn geen paria's meer. Ik zou kunnen redeneren. Het wordt steeds meer gemeengoed. Nou ja, ik heb niks met die partij die deze persoon vertegenwoordigt. Er zijn ook... Um, um, extreem linkse mensen die zich uh, wel eens uh, publiekelijk uiten dat ze voor de SP of GroenLinks zijn. Uh, daarmee zijn die partijen ook niet meteen extreem uh, links. Er zijn altijd uh, gekken in het land uh, die uh, denken dat ze uh, uh, nou, die sympathie uh, voor je hebben. De grote, de grote massa, ook bij de PVV, Um, waarom staan we nu op, wat is het, 29, 30 zetels in de peilingen? Dat zijn gewone, nette, hardwerkende mensen. Mensen die smorgens om zes uur opstaan om naar het werk toe te gaan. Die hard knokken voor, om een gezin te onderhouden. Nee, maar die, die, die last hebben misschien in een wijk van Marokkaans thuis in ja, de boel Ik wil het zo van u, van u, van u aannemen, ja. dat u zegt, van wij zijn geen foute partij... en de mensen die op ons stemmen zijn ook niet fout. Dat, maar waar het om gaat, is dat u zelf destijds... Uh, die scheiding heeft aangebracht tussen goed en fout. Nee, ik heb namelijk, het dat uitgelegd. Namelijk, dat namelijk de PVV. Ja, even als ik mijn vraag mag stellen. De PVV is een goede partij en het Front Nationaal is een slechte partij. Dus vandaar dat ik nu ook zeg... wacht even, hoe zit dit? En u moet het uitleggen omdat u zelf die scheiding heeft aangebracht. Daarom. Vraag ik u er over. Nou, om te beginnen moet ik helemaal niets. Uh, en vervolgens ga ik graag op uw vraag uh, in. Ja, nou, niet. Vrijwillig, niet omdat ik het moet. Ja. En ik heb u het antwoord al gegeven. Want um, de oude leider van Front National, de heer Le Pen Senior... is niet meer de baas bij die partij. Nu is de baas zijn dochter Marine Le Pen... die juist het leiderschapsverkiezing in... Front Nationaal heeft gewonnen door een andere koers te gaan varen. En ik heb zeer veel respect voor mevrouw Le Pen. Net zoals dat ik respect heb voor de nieuwe leider van Lega Nord, waar ik heb mogen speechen op een congres in Turijn. Dat zijn nieuwe leiders, dat zijn jonge, nieuwe generaties, mensen, politici, eh, vaak van mijn leeftijd of jonger eh, dan ik ben, in Frankrijk, in eh, Italië, in Oostenrijk, en andere landen. Ik hoop nog steeds dat een UKIP uit Engeland, of een Deense Volkspartij, of een Zweedse dat we ook die landen na de verkiezingen aan elkaar kunnen binden. Zodat je in Europa niet alleen maar een christendemocratisch blok, een liberaal blok, een socialistisch blok... maar ook een blok hebt wat minder Europa wil. Wat wil weer dat onze hoofdsteden, onze landen zelf, weer soevereine landen worden. Weer de baas worden over een eigen land, over een eigen geld. Als ik u met zoveel vuur hoor spreken, kan ik me nauwelijks voorstellen dat de heer Wilders wel eens slindert. Ja, nou ja, ik krijg meteen veel zin om, om heel wat mee te gaan doen. Nu. En wie weet, uh, toch nog even slenteren op het strand uh, in het reces. Ja, nou het zal niet op het uh, strand zijn, maar uh, uh, ik ga in ieder geval wel even uh, proberen een weekje uh, niets. Dat zei Geert Wilders tegen Michiel Breedveld. Uh, we gaan door met het Radio 1 Journaal tot 8 uur vanavond in verband met het schaatsen. Na het nieuws van half zeven zo uh, het tweede deel van de drie kilometer. Onder meer met Irene Wust.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 Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Het is ruim half zeven, mijn naam is Freddy van Tijn. In Amsterdam is de AEX boven de 400 grens gesloten. Dat is voor het eerst in vijf jaar. De laatste keer dat de AEX boven de 400-punten stond... was net voor het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. In september 2008 was dat. De koersen stijgen doordat veel bedrijven een herstel van de economie verwachten brandweerpersoneel heeft nog net zo vaak te maken met geweld als drie jaar geleden, ondanks beloftes van verbetering en maatregelen. Uit de steekproef van de NOS blijkt dat ruim de helft van de mensen bij de vrijwillige brandweer ooit te maken heeft gehad met geweld. De vakvereniging van brandweervrijwilligers maakt zich dan ook zorgen om de jaarwisseling. Voor veel musea was 2013 een recordjaar, onder meer door heropeningen. Absoluut koploper is het Rijksmuseum in Amsterdam. Dat ging in april na een lange verbouwing weer open en daar kwamen ruim 2 miljoen bezoekers. En de directeur van de Groene Amsterdammer stapt op. Hij lichtte het bestuur van dat Opinieweekblad vorige week pas in over een lening van 17.000 euro. Die had hij in 2012 al verstrekt aan een initiatief dat moet leiden tot publicatie van een boek van Edwin de Roy van Zuiderwijn. De redactionele onafhankelijkheid is door deze gang van zaken in het geding... staat in een persbericht. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Vandaag was het onstuimig met zware windstoten vooral aan de kust. De wind is inmiddels aan het afnemen en vanavond zal het geleidelijk rustiger worden. Vannacht blijft het bewolkt en regenachtig. Alleen in het noordwesten van het land blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur zakt naar een graad of zes. En vooral aan zee houden we vannacht flink wat wind uit zuid tot zuidwest... Dan inwaarts wordt de wind zwak tot matig. Morgenochtend regent het in het oosten en zuidoosten. In de loop van de ochtend trekt de regen naar het oosten weg. In het westen, noorden en midden van het land breekt de zon af en toe door. En daar is het een vrijwel droge dag. De temperatuur die stijgt in de loop van de dag naar een graad of acht. De wind waait morgen uit het zuidwesten. Is matig tot vrij krachtig. Windkracht 3 tot 5 In het zuidoosten is de wind zwak. En na morgen blijft het tot en met maandag redelijk droog. Alleen zondag kunnen er enkele buien overtrekken. De Temperaturen blijven aan de zachte kant... met een graad of 7 overdag en s'nachts ruim boven nul. Ja, nu mocht het wel. Het NOS Radio 1 Journaal. Gezamenlijke uitzending van nieuws en sport van de NOS. Tot 8 uur vanavond in verband met het Olympisch kwalificatietoernooi... in Tijalf, het schaatsen, de tweede dag. Sebastian Timmerman, er wordt nog altijd gedweld. Uh, nou, de, de Zambonis zijn van het ijs en de boarding zit weer dicht. Maar de baan moet dan altijd even een paar minuutjes drogen... Uh, even kijken hoor. Als het goed is, gaan we om 36 weer verder. Het is nu 33, zie ik. 18 uur 33. Dus dat zou betekenen dat we nog een, een minuut of drie verwijderd zijn van de volgende rit. Dat is dan de rit van Yvonne Nauta en uh, Linda de Vries. Ja, en iedereen, dat is altijd het leuke hè, bij zo'n toernooi. In de dwelpauze, praat dan van is het genoeg of niet? De 404-97, waarmee Diana Valkenburg momenteel bovenaan staat. Als ze die tijd gereden had bij de enke afstanden, was ze daarmee derde Geworden, ja, dan zou ze er dus net bij zitten. Maar Antoinette de Jong is een gevaarlijke dame. Nauta die dus dadelijk gaat rijden is dat. Linda de Vries heeft altijd een paar maanden nodig om goed in vorm te komen in een uh, seizoen. Weten we uit het verleden. Gaat dus dadelijk rijden. En Termors en Irene Wustra, ja, dat zijn gewoon absolute wereldtoppers. Dus het zal erom hangen. Het zal erom hangen. 4 97 Of dat uh, Diane Valkenburg een ticket gaat opleveren voor de Olympische drie kilometer straks in Sochi in februari. Of niet. Ze is in ieder geval een sterke tijd. Haar tweede tijd ooit gereden in uh, Tioff. En ze laat in ieder geval zien dat ze op de weg terug is. Maar of die weg leidt naar Rusland, naar Sochi... Dat is de, dat vraag. Is de vraag. Ja, En, en Sebastian, uh, Jorien Ter Mors, heb je die vandaag nog gesproken? Hoe die na die eerste dag uh, vandaag op het ijs staat? Nou, ze werd gisteren een uh, vijfde op die duizend meter. Dat was dus niet genoeg. Maar goed, dat is ook wel haar minste afstand op, uh, op de lange baan. Vanmorgen heb ik haar wel gezien, maar niet gesproken. Want ze kwam heel cool kwam ze uit de catacombe uh, de baan op voor de training. En ze was ook heel snel weer weg eigenlijk werkte echt een hele korte uh, training af, voorafgaand zo een aantal uur, toch wel flink wat uur, want het was echt vanmorgen rond een uur of tien, uh, dus echt wel acht uur geleden, uh, op de wedstrijddag en hup, weg was ze weer ja, strak koppie, maar ja, dat kennen we wel van, uh, van Jorien Tamors, het is een coole kikker aan de andere kant wel, en wel een dame die deze drie kilometer als een van haar beste afstanden heeft, dus daar zal ze zeker beter op moeten kunnen presteren dan gisteren op, uh, op de duizend meter ja, en, en Wust, hoe, uh, hoe liep die rond vandaag? Ja, ook wel redelijk ontspannen. Gisteren derde op de 1000 meter. Dat is uh, geen, geen absolute topprestatie, maar voor haar wel, wel goed genoeg om die uh, afstand in, uh, in Sochi ook te mogen rijden. Dit is wel echt een afstand, uh, afstand voor haar. Ik denk dat Wus zich na gisteren ook niet uh, al te veel zorgen heeft gemaakt. Uh, zij werd Nederlands kampioen in 4 0 eind oktober. Dat was echt een geweldige tijd. Toen lag het niveau ontzettend hoog. En als ik nu even kijk ook naar het uh, middenterrein. Ja, dan zie ik iedereen Wus zitten. En Die zit er nog uh, vrij ontspannen bij. Zit volgens mij naast de dokter van uh, de TVM-ploeg. Stoot hem eens een beetje aan. Wijst eens een beetje naar het uh, publiek toe waar ze wellicht uh, wat bekende zal zien zitten. En maakt eigenlijk tot nu toe een uh, ontspannen indruk. Maar ja, ze heeft ook nog wel even. Want zij komt dadelijk in de laatste rit in actie. De achtste rit tegen Antoinette ja. de Jong. We gaan nu zo dadelijk beginnen met uh, Yvonne Nauta tegen uh, Linda de Vries in dus deze vijfde rit. En dan uh, ben ik benieuwd of ik die rit gelijk even mee mag nemen. Of dat uh, uh, jullie nog eventjes nou, wat van willen mij zeggen mij Ja, nou ja. dan gaan we gewoon lekker door Je bent met Yvonne Nauta. Ja, precies. De 22-jarige Vries in. Dit seizoen Nederlands kampioen, kampioenen geworden op de 5 kilometer. Vierde op de 3 kilometer. Schaatsers hebben het altijd over een stapje maken. Nou. Yvonne Nauta die heeft wel een stapje gemaakt in haar carrière hoor. dit seizoen. Uh, onder uh, bewind van Marianne Timmer. En vooral ook Gianni Romme. Die bij die ligaploeg terecht is gekomen als assistentcoach van uh, Marianne Timmer. Want bivarkeerde ze jarenlang zeg maar, in de Nederlandse subtop. Ze is terechtgekomen in de Nederlandse top. Heeft ook sterk gereden bij de wereldbekerwedstrijden. Een podium in Astana op de 5 kilometer weliswaar. Top 10 noteringen op de 3 kilometer. 4.0.350 gereden. Maar wel op de hooggelegen baan van Calgary. Dat is haar persoonlijk record. Moet je er wel altijd wat eventjes wat tijd bij optellen. Als je gaat kijken zeg maar, naar de tijden hier in Ereveen. Ze rijdt tegen Linda de Vries. Ploeggenote van Irene Wust. Die er vandoor. Nou, den dit in ieder geval als je het bekijkt in deze rit. En ook wel in de tussentijd. 50-37 na 600 meter. Daarmee pakt ze al een seconde. ten opzichte van het schema van Diana Valkenburg. Linda de Vries. die bij het Nederlands kampioenschap afstanden zesde wet. Daarmee zich formeel niet kwalificeerde voor de Wereldbekerwedstrijden. maar omdat Jorien Tamors ging short trekken. En dus Calgary in Salt Lake liet schieten. Mocht Linda de Vries daar alsnog rijden. Deed ze goed trouwens. Vooral in Salt Lake, Toen ze een persoonlijk record bracht. Op 4-0-1-0. En dat is dus ook een hele goede tijd. En we weten van Linda de Vries. Ook van het vorige seizoen. En het, de, jaargang, de schaatsjaargang daarvoor. Dat ze altijd wel even nodig heeft. Om in de ritme te komen. En nu hebben de dames een probleem. Vooral Yvonne Nauta. Want die moet op de kruising inhouden. Want Linda de Vries komt uit de buitenbaan. heeft voorrang. En dat had Nauta wellicht in de bocht iets beter kunnen oplossen. Waar ze die moeilijke kruising al wat aanzien komen. Dit kost tijd. Tijd voor Yvonne Nauta. De 22-jarige Friesin uit Uit-Wellinger-Ga. Ligt dus nu ook achter ten opzichte van de Drentse Linda de Vries komt uit Smilden. Heeft er 1400 meter af op zitten. En 1.53.27 betekent dat ze haar voorsprong uitbreidt ten opzichte van Diana Valkenburg. Weliswaar met een paar honderdste. 1 seconde. En 8500 is nu dat verschil. En uh, Yvonne Nauta moet proberen om terug te komen in haar ritme. Terug te keren in haar ritme. Lijkt ze wel redelijk in te slagen. Heeft nu de binnenbocht helemaal aan de overzijde. Bij de staattribune uh, die uitkomt dus op het rechterstuk richting de finish. Die staattribune staat wel aardig vol. De tribune rechts van mij ook een staattribune. Daar zie ik toch wel flink wat lege gaten. Maar zoals ik al eerder memoreerde. Het is wel allemaal een stukje drukker in Tiel. En wat gezelliger ook dan, uh, dan gisteren. 2.25, 63 voor de Vries. En je ziet inderdaad dat Nauta. Haar ritme heeft hij pakt. 31-6 de rondetijd namelijk voor Yvonne Nauta. Waar Linda de Vries 32-3 noteerde. En een dikke halve seconde dus verloren. En daarmee ook tijdverlies nu ten opzichte van Diana Valkenburg. En ook in de binnenbocht komt Linda de Vries nu niet naast Yvonne Nauta. Laat staan er voorbij. Nee, ze ligt gewoon nog steeds achter. Werk aan de winkel voor Linda de Vries. Dat zie je ook in de rijden. Dus ze probeert krachtig uit te versnellen. Maar voorlopig is het voordeel nu in de rit bij Yvonne Nauta. 2-57, 63, 31-8 weer voor Yvonne. De Nauta, die 18e voorligt ten opzichte van uh, uh, Valkenburg. En nu weer bijna moeilijke kruising. Wat heet bijna? Oh, De Vries. Oei, oei, oei. Dit zou als een disqualificatie kunnen betekenen. Want Yvonne Nauta had voorrang. Komende vanuit de buitenbaan, had ook meer snelheid. Maar De Vries gaat van binnen naar buiten toe. En Nauta komt daarbij omhoog. Nu is er werk aan de winkel voor de scheidsrechter. En dat is uh, Jacques de Koning, de vader van de sprinter. Jacques de Koning Die moet zijn oordeel hier maar op loslaten. Ondertussen is Yvonne Nauta onderweg naar de bel. 3.30.50 50 voor Yvonne Nauta. Nauta nog 6700 honderdste heeft ze Die ze mag verliezen in de laatste ronde op Diana Valkenburg. Die een slotronde had van 33,8. Dat is een seconde langzamer dan Nauta de net haar voorlaatste ronde reed. Linda de Vries is gezien. Ook in deze rit heeft wel het voordeel van de laatste binnenbocht. Maar gaat het grote verschil wat er is van vele meters ten opzichte van Yvonne Nauta niet meer goed maken. Nauta gaat deze rit winnen. 4-0-4, 97 is de te kloppen tijd voor Yvonne Nauta. En dan komt ze bij in de buurt. Ze komt erbij in de buurt. Ze gaat er denk ik onderdoor. Ja, 4-0-3-73 is nu de tijd met het eentje erachter. De leidende tijd voor Nauta. Linda de Vries kan een streep zetten door de 3 kilometer in Sochi, Nu al de derde tijd en wellicht is dus ook een disqualificatie. Maar 4-0-3-73, hele goede tijd van Yvonne Nauta. Want ze is maar 2300 te langzamer dan dat ze was in Calgary. Dan heb je echt puik gepresteerd op een baan als die of zij leidt nu. En tweede staat Diana Valkenburg. We komen zo bij jou terug, Sebastiaan. Uh, we gaan naar Istanbul. Daar is verslaggever Kees van Dam. Kees, uh, we spraken jou dik een half uur geleden. Toen vertelde jij dat allerlei demonstranten het taxienplein opkwamen... om te demonstreren tegen de regering van Erdogan. Uh, hoe is het daar nu inmiddels? Ja, we hebben een heel interessant half uurtje achter de rug. Uh, demonstranten, een paar honderd man sterk met leuzen uh, weg met Erdogan. De regering moet aftreden. Er is natuurlijk heel corruptie in ons land... Dat hebben ze ongeveer een kwartiertje volgehouden. Toen heeft de politie een, een waarschuwing gegeven. Gezegd, jullie hebben nu jullie moment gehad. Nu allemaal wegwezen. Er is nog een radiowagen. Er werd een, met een installatie rondgereden... om iedereen nog één keer te waarschuwen. En toen is iedereen weggedreven. Dat betekent dat de confrontatie tussen de demonstranten en de ME... zich op dit moment niet meer op het Taxiplein afspeelt. Maar dat dat naar beneden gaat... richting uh, uh, een ander deel van, uh, van Istanbul. We kunnen daar niet bij komen... omdat de politie dat afschermt, maar de mensen die daar wel van terugkomen, die zien we met de met voor de neus terugkomen. Blijkbaar wordt daar toch een achterkanon, als hebben we begrepen dat we traangas gewerkt. Dankjewel voor dit moment. Uh, ik zei al eerder, tot acht uur vanavond zijn we er. Dus wellicht dat we later nog meer horen van jou. Kees van Dam vanuit Istanbul. Jakke Jan Lewang. Uh, die twee mislukte wissels die we net hebben gezien bij Nauta en De Vries. Dat vraagt om uitleg van jou. Wat ging daar in vredesnaam allemaal mis? Nou, in eerste instantie uh, moest uh, Nauta uh, wachten eigenlijk op, uh, op Linda en De Vries. En dat vond ik al een beetje. Ja, dat had ze in de bocht echt al zien kunnen aankomen. Hè. Dus daar verloor Ivo Nauta altijd. En vervolgens uh, moest uh, Yvonne nou dan weer wachten op de kruising voor Linda de Vries. Dus daar heeft ze weer tijd verloren. Dus ik de, je, je vliegt zomaar in totaal hey, over je hele rit zomaar een halve seconde. Nou, als dat precies een halve seconde is die je nodig hebt om straks te plaatsen... dan zou ja. het heel vervelend zijn ja. voor haar. En het... wordt daar misschien nog rekening mee gehouden straks mm. bij de Matrix? Nee. nee. nee. Tijd, is, Uit... tijd is tijd. Uitslag telt en uh, ja, het is een... Ik denk zelfs dat Yvonne, toen ze, achter Linda de Vries, uh, toen ze in de knoop kwam met Linda de Vries de tweede keer, had ze misschien ook al eerder kunnen kruisen. Want uh, ze wachten wel heel lang met achter uh, Linda de Vries uh, uh, langs gaan. Ja, je kan je afvragen of Linda de Vries niet wordt gedisqualificeerd. Nee, die, is, die wordt die? gedisqualificeerd. Ja, ja, ja, dat kan ja. niet ja. anders. Ja. Goed, uh, volgende rit. Want uh, het wordt nu echt spannend. Uh, Marije Joling tegen Anouk van der Weijden. Sebastiaan. Sarjant ritje, want vorig jaar waren ze nog uh, reden Ze allebei voor de ploeg van Renate Groenewold, voor uh, Correndon, Maar dan waren de prestaties niet goed. En de grote baas van uh, de maatschappij zei... ik wil rijdsters in mijn ploeg en rijders hebben... die uh, naar de Olympische Spelen kunnen. Dus nam hij uh, de ploeg van Jan van Veenhoven. Die zaten toch zonder sponsor. En ondanks het feit dat er uh, eerst werd gezegd... contracten worden gerespecteerd. Doorlopende contracten kreeg uh, Anouk van der Weijden... korte tijd later toch te horen dat ze uh, weg moest bij de ploeg. Alleen Marije Joling bleef over zeg maar, van de oude garde... En Marij Joling rijdt goed hoor tot nu toe. Maar houdt ze het vol. Want in het verleden is ze wel eens op een hoop gegaan, om het zomaar te noemen. In de slotfase van zo'n drie kilometer. Ze heeft wel 1,2 seconden voorsprong op het schema van Yvonne Nauta. Terwijl Marij Joling weet dat ze een persoonlijk record moet gaan rijden, wil ze de tijd van Yvonne Nauta verbeteren. Zal ze dus sneller moeten rijden dan dat ze ooit gedaan heeft. Anouk van der Weijden rijdt achter de feiten aan. Twee ronden nog te gaan in deze 3 kilometer. Waar Joling nu aankomt. Na de 32-1 van de net 32-4 in deze ronde. Dat betekent dat het verschil uh, terugloopt. Het verschil met Yvonne Nauta. Het halveert zelfs. Het is nog maar 62 honderdste van een seconde. En dus lijkt Marij Joling weer te veel tijd te gaan verliezen in de slotfase. Zeg ik heel voorzichtig. Joling die uh, heel goed reed in oktober bij allerlei trainingswedstrijden. Maar toen ziek werd. Daardoor de NK afstanden miste. En dus uh, ook niet uh, konden rijden bij de eerste serie wereldbekerwedstrijden in Noord-Amerika, Astana en Berlijn. En nu moet proberen nog wat van dit seizoen te maken. Op weg naar de bel. Hier had uh, Nauta 3, 30, 50, 330-16. Ja, het wordt minder en minder. Nog maar 34 honderdste van een seconde. Het is weer gehalveerd. Ze heeft nog maar 34,5 seconde die ze mag verliezen in de laatste ronde. Maar haar rondetijd was net al hoger dan de slotronde. Zo'n beetje van Nauta. Dus het wordt moeilijk en moeilijk voor Marije Joling. Die ook nog eens het nadeel heeft eigenlijk van de laatste buitenbocht. Anouk van der Weijden die heeft de eindsprint ingezet. En komt nu met rassen schreden dichterbij. Wat heet? Ze zit ernaast. Wat heet? Ze is er zelfs voorbij bijna in die binnenbocht. En dan gaat Anouk van der Weijden nog met de ritwinst aan de haal. En die pest er nog een eindsprint uit. Er komt nog in de buurt van die 4.0373 73 Hij komt eronder. Wat een verrassing zeg Anouk van de Weijden, die helemaal terugknalt... en naar 403 komt. En dat is voor haar een persoonlijk record. Ze rijdt sneller dan dat ze deed in Salt Lake City. En dat is een verrassing. Ja, dit toernooi heeft toch altijd verrassingen in zich? Nou, de verrassing voorlopig van de drie kilometer reed Anouk van der Weijden. 27 jaar uit Zuid-Holland. Want verbetert haar persoonlijk record dat ze in november reed in Salt Lake City... met 600ste van de seconde. 4.03.70. Nu de leidende tijd met nog twee ritten te gaan op deze drie kilometer... die net als de 500 meter bij de heren van een hoog niveau is. Ja, en toen zei Lucella naast mij gelijk... nou, zou je net zien, dat is net dat verschil... dat Nauta mist met de wissel, uh, Jacke-Jan. Dan ja. is het toch, ja, toch aan de orde. Uh, ik weet niet of Sebastiaan daar ook nog iets over wil ja, zeggen... Maar. Maar. Ja, dat, dat zou zomaar inderdaad net dat verschil kunnen zijn. Want driehonderdste van een seconde is ze sneller dan die van de Nauta. Dus die zal nog wel eventjes terugdenken aan die, aan die wissels. Maar dit verbaast me echt hoor. Van de Hoek van der Weijden al jarenlang mee. Behoort ook al jarenlang zeg maar, tot de subtop. Plaatst zich dan wel voor de wereldbekers vaak als vierde of als vijfde rijdster. Maar de echte, echte, echte uitschieter waar ze eigenlijk al jarenlang op hoopt... heeft ze tot op heden nog niet gehad. Maar dit kun je toch wel een uitschieter noemen als je sneller bent... dan de dat je in Noord-Amerika was. Ze zit steen en steen kapot. Ze glijdt nu heel langzaam maar zeker voor mij langs... en uh, kijkt nog eventjes richting de tribune. Geeft nog een tikje aan Marije Joling, haar voormalige ploeggenote die uh, net als haar ook steen kapot zit. Maar Anouk van der Weijden dus voorlopig bovenaan... als we Jorien en Jorien in de baan hebben. En die zijn goed gestart in tweede instantie. Voorlaatste rit, drie kilometer. Het gaat erom spannen. 4-0-3-70 van Anouk van der Weijden. Na deze rit weten we al een stuk meer. Ook wat die tijd betreft weten we meer... ook wat Jorien Termors betreft. De shorttrekster die dus gisteren vijfde werd... op de duizend meter. De nummer twee van het Nederlands kampioenschap... op deze afstand achter Irene Wust. Opent in 1970 en rijdt tegen Jorien Voorhuis die ook weg moest na vorig seizoen bij Team Correndon, Ook niet goed genoeg weer werd geacht, maar toch bezig is aan een heel net seizoen hoor. Degelijk reed bij de NK standen in de wereldbekerwedstrijden, zichzelf heeft verbeterd zoals bijna een keer op het podium kwam bij een 3 kilometer wedstrijd. En ook Voorhuis is een van de dames die je niet moet uh, onderschatten, die je niet mag uitvlakken voor een Olympisch startbewijs. En natuurlijk met Jorien Temors hier ook een prachtige tegenstander. want die wil wel. 50-28, daarmee is Achttiende van een seconde sneller dan Anouk van der Weijden. Was in deze fase van de drie kilometer. Voorhuis volgt op een fractie van een seconde achterstand. Kruist er voorlans, Gaat naar de buitenband toe. Ze passeren daar Anouk van der Weijden. Die de boarding opzoekt en de kleding opzoekt. De trainingspak opzoekt om dat aan te doen. En zij zal in spanning gaan kijken naar deze rit. Waar Jorien te Mors via de binnenbocht de leiding heeft genomen. Met nog 500 te gaan. Lange slagen van Jorien te Mors. Nu dus niet op de vaste schaatsen Maar nu op de klapschaatsen 1-21. 23 de doorkomsttijd. Rondertijd 30-9. 14e verval. Ten opzichte van haar vorige rondje. Verreweg sneller dan een hoek van de Weide. Heeft al anderhalve seconde. En wat schreeuwt haar coach? Wat schreeuwt Jeroen Otter? Ja, dat is een coach die houdt er wel van. Die houdt wel van enige pit. Ook in zijn coaching. Ik heb hem vanmorgen nog bezig gezien. Met de nationale shorttrack selectie bij een training. Daar was de Mors uiteraard niet bij. Maar dan gaat hij op de keer. En dat is een man die het shorttrack naar een hoger niveau heeft getild in Nederland. Maar zeker ook het niveau van Jorien Tamors En 3 55 Doorkomsttijd voor Temors Nog altijd anderhalve seconde sneller dan Anouk van der Weijden. De Jury Voorhuis, de tegenstandster van Temors is sneller dan Anouk van der Weijden was in deze fase van de drie kilometer. Maar laten we niet die eindsprint vergeten van Anouk van der Weijden. Die prachtige eindsprint die zij eruit pesten En daar won ze toch wel tijd mee. Op weg naar de laatste drie ronden in deze rit. Temors door de binnenbaan heen. Geconcentreerde blik. Houdt ze de rechterarm, houdt ze van de rug af. Daarmee geeft ze dat tempo aan. Links, rechts, dat zijn zeg maar de slagen. 31-9. 2-10 vervalt ten opzichte van de vorige ronde. Keurig netjes. En ze breidt de voorsprong uit na 1 seconde. En 7700 ste ten opzichte aan Loek van der Weijden. Voorreis nu langzamer dan aan Loek van der Weijden... terwijl we inderdaad nu de mededeling krijgen... die er al dik in zat dat Linda de Vries is gedisqualificeerd. Qua klassering maakte ze ook al geen recht meer... op een deelname ticket voor de Olympische 3 kilometer. En nu is ze dus ook definitief uit de uitslag gehaald... door de scheidsrechter, dus Jacques de Koning... naar aanleiding van die verkeerde wissel, die foute wissel... het aanraken met Yvonne Nauta. Jorien Temmors ondertussen, de eerste 32e voor haar. Twee, 57, 25 de betekent dat het verschil met Anouk van der Weijden ietsje terugloopt. Het is 1 seconde en 65-honderdste bij het ingaan van de laatste twee ronden. Op de kruising heeft ze nu de linkerarm op de bovenbeen. Doen shorttrekkers wel vaker, hè? daarmee dat been naar achteren duwend. Ze heeft nu last van de verzuring. De vermoeidheid slaat toe. Ook bij Jorin de nummer 2 van het NK. Toen reed ze 4, -0 -4 -0 Dat zou dus nu niet goed genoeg zijn om Anouk van der Weijden... van de eerste plaats af te rijden. Ze moet nog een ronde en het verschil wordt minder en minder... Want bij het ingaan van de laatste ronde met 33-0 als rondetijd... is het nog maar 1 seconde en 1600ste van een seconde. En de laatste ronde van Anouk van der Weijden ging in 32-2. En de rondetijd net voor Jorien Temoes was al langzamer. En ze valt stil op de kruising. Ze heeft het moeilijk. Weer dat duwen op dat linkerbovenbeen. Wordt Anouk van der Weijden hier de grote verrassing. Gaat Anouk van der Weijden na deze voorlaatste rit al weten... dat ze de Olympische 3 kilometer mag rijden. Het zou zomaar kunnen, want Temoes die heeft het moeilijk. En Temoes knokt en die 4 3.70 van de Weide. Komt ze niet aan? 4,0527. De vijfde tijd. Ze gaat veel te stuk in de slotfase. En dus is dit de vijfde tijd. En weet Mors... dat ze de Olympische drie kilometer niet gaat rijden. En dat is een enorme streep door de rekening. Van het supertalent Mors. Die hier toch ook een, een menselijke schaats terug blijkt te zijn. En een van de Weide uit die hele kleine ploeg van Johan de Wit. Project 2018. Nou, maak er maar project 2014 van. Want zij weet als eerste dat ze naar de Olympische drie kilometer mag gaan. En dat is echt een daverende verrassing die hier wordt neergezet op het ijs van Tioff. Ik zei het al, dit toernooi heeft altijd wel een verrassing in zich. Nou, de verrassing is hier Anouk van der Weijden. Als eerste zeker van de Olympische drie kilometer. En Sebastian Timmerman, als we dan deze tijden van Ter Mors en Voorhuis even zien... Ja, moet ik toch nog dus weer denken aan Yvonne Nauta die gehinderd werd en vlak achter Van der ja, Weijde zit. Die staat mag zij nog, mag nog op de overrijden, plaats? denk je, stel nee, dat ze nee, tweede nee, blijft? Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Kijk, voor de extreme situaties. Stel, iemand als Sven Kramer of Irene Wust maakt een enorme fout. Echt zo'n wereldtopper. Terwijl Wust trouwens vertrokken is in de laatste rit tegen Antoine Jong. Voor de extreme situaties is er een calamiteit een aanwijsplaats, zeg maar. Maar dit vind ik geen calamiteit. Dit is gewoon, ja, een, een race-incident om het zomaar te noemen. Het is jammer, maar helaas waarschijnlijk voor Yvonne Nauta die tweede staat. Met de laatste rit dus nog te rijden. En die laatste rit wordt nu verreden. De rit van Irene Wust en Antoinette de Jong. 1933, de openingstijd van Irene Wust. Die in maart van dit jaar een geweldige drie kilometer reed. Bij de Wereldbekerwedstrijd hier. En als eerste op een laaglandbaan, zoals wij dat noemen. Een baan dus op zeeniveau door de barrière heen ging. Van de vier minuten. 3,58 3,58-68. Het barrecourt in Tijalf. Een geweldige drie kilometer was dat. Van Irene Wust geconcentreerd rijdt. Zijn arm op de rug. Komt ze door in 49,27. Al 1,8 seconden sneller dan Anouk van der Weijden. En Antoinette de Jong, dat is dat jonge talent hè, van 18 jaar. Uit een heel klein dorpje, Rotterdam geheten. Hier vlak om de hoek bij Heerenveen. Die bij de Nederlandse het derde werd. Achter uh, Irene Wust en Jorien Ter Mors. En die daarna ook hele goede tijden reed. Het wereldrecord bij de junioren op de 3 kilometer reed. Echt een uh, grote, grote naam voor de toekomst. Zoals Irene Wust in 2006 doorbrak. Toen ze Olympisch kampioen werd. Onder andere op de 3 kilometer. En Wust de Olympisch kampioen van Terrein leidt nog altijd. Zelfde ronde tijd. 30-9. Ook voor Antoinette de Jong. En nu gaan we weer op de kruising. Oh, Antoinette de Jong moet nu voorrang verlenen aan Irene Wust. Nou, dat lossen ze wel beter op. Maar dat had de Jong toch ook al aan kunnen zien komen hoor. In de bocht. Dat had ze aan moeten zien komen. Dat is de ervaring die ze dan misschien nog net eventjes niet heeft. Maar ze hoeft in ieder geval niet omhoog te komen met de bovenlichaam. Het kost wel tijd. Maar niet zoveel tijd, denk ik. Als bij Yvonne Nauta eerder in de race. Irene Wust rijdt gewoon op ritme netjes door naar de 1400 meter. 51-41 voor Irene de 27-jarige, 31-31, 2 uh, in de rondetijd, 3-tiende verval in de afgelopen ronde voor de Olympisch kampioenen van Turijn. Die vervolgens in Vancouver niet verder kwam dan de zevende plaats, maar sindsdien de drie kilometer toch ook weer echt als haar afstand heeft. Want ze werd er vorig seizoen in Sochi wereldkampioen op, versloeg ze dus de hele wereld op op de drie kilometer en heeft goede herinneringen dus op deze afstand aan die baan. Daar komt Wust Op weg naar de laatste drie ronden. De 1800 meter. 222 37. 30, 9 nu. Als de rondetijd. Dat is goed hoor. En met 222, 37 rijdt ze ook binnen het barenkoor. Binnen het schema van die fantastische rit in maart. Die haar bracht op 3, 58, 68. En het hoeft niet eens hè. Om te winnen is 4, 0, 3, 70 genoeg. En het feit dat ze daar met Antoinette de Jong zou verslaan. Dat zou al genoeg zijn. Maar hierheen Wüst rijdt hier een fantastische drie kilometer op dit moment. Op weg naar de de laatste twee ronden komt Irene Wiest daar aangereden. Zit ze nog steeds binnen het baanrecord? Ja, dat zit ze gewoon. 2,53, 72. En Antoinette de Jong met 2,57, 23. Is op dit moment nog maar een fractie sneller dan Yvonne Nauta. Gisteren hadden we ook dat duel. hè? Dat duel tussen de ritverliezer Jan Blokhuis, met, uh, Jan Blokhuis uh, met Bob de Jong. Die al gereden had. En dat die geschiedenis herhaalt zich nu een beetje voor die Olympische tickets. Tussen Antoinette de Jong die een straatlengte achter ligt ten opzichte van van Irene en Yvonne Nauta, die in naar rode pak heel gespannen zit toe te kijken op het middenterrein. Nog één rondje moet ze gespannen toe kijken. Wüst, ondertussen in 3:26.24 24 gaat ze de laatste ronde in. Dezelfde doorkomsttijd als het Barenkoor. Dan nou vrees ik dat dat er misschien net niet in zit. En Antoinette de Jong, ondertussen ook de laatste ronde ingaan in 330 11. En daarmee is Antoinette de Jong nog altijd sneller dan Yvonne Nauta. Ligt zij ook op koers voor een Olympisch ticket voor de 3 kilometer in Sochi? Komt er een Baren aan. ...op de 3 kilometer van Irene Wust of niet. De barrecord staat op 3,58,68. Irene Wust gaat de rit hier in ieder geval winnen. Gaat de 3 kilometer winnen. Barrecord zit er niet in. Wel de tweede tijd ooit het 10 359-45. en met 4,03-56 red Antoinette de Jonget. Zij gaat ook naar de Olympische Spelen... ...want ze wordt tweede op deze 3 kilometer... ...net nog binnen de tijd van Anouk van der Weijden. En dus wordt Anouk van der Weijden derde. Steven op het middenterrein. Ja, er is natuurlijk een hoop commotie over die kruising. Yvonne Nauta valt dus nu buiten de boot wat betreft de Olympische Spelen. Uh, ze heeft aangeboden gekregen dat ze deze afstand opnieuw mocht rijden... omdat ze gehinderd werd bij die kruising. Uh, dat aanbod op dat aanbod gaat ze niet in... omdat het simpelweg uh, in hun ogen niet, mo niet mogelijk is... om twee keer achter elkaar zo'n drie kilometer te rijden. Ja, en dus uh, is de ploeg van Jannie uh, van Romme... Liga, daar zijn ze uh, ja, erg teleurgesteld. En ze hebben het zelfs ook over ons sportief gedrag van Linda de Vries. De, ja, de druiven zijn zuur, noem je dat. Ja, wel, wel opvallend trouwens dat ze aangeboden kregen om, uh, om over te rijden. Had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Ja, de drijven zijn heel zuur. Driehonderdste van een seconde schilt het tussen Anouk van der Weide en uh, Yvonne Nauta. En uh, Van der Weide wordt dus derde, Nauta wordt vierde. En dan valt uh, Jorien Ter dus buiten de boot. Die wordt zevende. Dat is toch wel een verrassing van deze drie kilometer. Valkenburg, die nog als uh, Leidster de dwel ging, wordt uiteindelijk zesde. Weer geen Olympisch ticket voor haar. De tickets gaan dus naar de. Ervaren wist de ervaren van de weide en de jongen aan het de jong Steven. Ik sta inmiddels bij Johnny Rommel. Johnny, wat hebben we hier zien gebeuren? Ja, iets wat eigenlijk niet in sport thuishoort. Uh, ik kan alleen maar zeggen dat Marijer uh, Yvonne Noud daar gewoon uh, ja, het allerbest heeft gedaan. Uh, een hele puiken tijd heeft gereden. Ik peer eigenlijk uh, op, op een laaglandbaan. Alleen de beelden denk ik dat die voor, de, voor zich spreken wat er gebeurde in die rit. En ja, dat mag eigenlijk niet. Nou ja, leg het nog even uit voor de mensen die het niet gezien hebben. Wat gebeurde daar? Nou ja, goed, uh, ik weet niet eens precies welke ronde. Het was vier, volgens mij rondje vier of vijf. Dat we met de kruising niet uh, helemaal goed uitkwamen met Linda de Vries. Die had voorrang moeten geven. En Linda die kwam uit de binnenbocht en die, uh, ja, die ging gelijk naar buiten toe. En dan reed Yvonne al. Dus ze sloot er gewoon op. Ja, dat, dat, als ze gewoon aan de binnenkant had blijven rijden... dan had je elkaar de ruimte kunnen geven. En had Yvonne gewoon aan de buitenkant gewoon door kunnen rijden... had Linda een heel klein beetje in moeten houden... Want die zakt al in snelheid, dat zag je. Dus je, jij vindt dat Linda de Vries dat had moeten oplossen? Ja, nou ja, die rijdt al langer in de ronde. En uh, ja, dat had je zeker anders op moeten lossen. Want nu scheelt het driehonderdste. En ja, je ziet, je zag uh, uh, uh, Yvonne van een bepaalde rondetijd in één keer omhoog schieten. Ja, dan trek je hem niet meer terug. En als je dan op driehonderdste geklopt wordt, ja, dat is niet, uh, nee. Maar kan het ook zo zijn dat het, dat het pech is dat Linda de Vries het niet zo bedoeld heeft? Uh, dat kan altijd natuurlijk, maar ik, ik ga ervan uit. kijk als je professional bent, je hebt al een keer een kruising zo gehad, want ze hadden ook een andere kruising, toen was het net andersom. Toen loste het Yvonne heel netjes op, want die bleef gewoon aan de, buitenkant, of aan de binnenkant rijden, dus die gaf de voorrang. Dan weet je dat je kort bij elkaar zit, de hele rit. Dan weet je ook, dan weet je echt wel waar iemand zit. Nou mochten jullie door dit voorval, mocht de Nauta deze drie kilometer overrijden. Maar daar gaan jullie niet op in? Nee, ja, formeel hebben we dat al uh, gehoord van de scheidsrechter. Maar ja, dat, dat heeft geen zin. Kijk, als iemand volle bak zich leeggereden heeft... heeft het geen zin om nog eens te gaan proberen op dezelfde dag... met dezelfde ambiance, met dezelfde... Dat gaat niet. Ja, nou, die drie die staan hier op het bord. Die drie verschil tussen wel en niet-Olympische Spelen. Die zijn, dat, is, dat is heel zuur voor jullie. Kunnen jullie nog iets doen of is dat nu gewoon klaar? Goed, uh, je kan allerlei dingen bedenken. We gaan uh, zeker nog wel eventjes uh, praten intern. Uh, wat we daar misschien aan zouden kunnen doen. Alleen, ja, ik denk...